Sebastian, ik zeg even dat het nieuws wordt uitgesteld. Het nieuws van de klok van Ene. Tot na afloop van de 500 meter mannen. De eerste serie is bezig. We zijn acht ritten onderweg. We hebben acht ritten gezien. En een Rus bovenaan. Zijn de Russen blij mee? Russen doen het goed, dit uh, wereldkampioenschap. Denis Koval staat aan de leiding van deze 500 meter. Russen wonnen al twee keer goud via Yuskov op de 1500 meter. En Fatkulina bij de vrouwen op de 1000 meter ook nog eens twee keer zilver behaald. Koval leidt 35-05. Dus nog geen 34-er gezien op de 500 meter. Dubreuil uit Canada staat tweede 400ste achter Koval. En over Canada gesproken, twee Canadezen in de baan voor een Canadees onder in rit 9. Dadelijk In de 11e rit, de voorlaatste rit, krijgen we trouwens een Nederland. Ronald Mulder en Jan Sneekens. De teamgenoten van de Loyalty ploeg, De ploeg van Jack Ori, dan tegen elkaar. Michel Mulder, vorig jaar tweede op het wereldkampioenschap. Rijdt dadelijk in de laatste rit tegen Georgie Cato. De Olympisch kampioen. Tyben Mo komt zo meteen in actie in de tiende rit. Maar eerst dus die negende rit met de Canadezen Jamie Gregg en Gilmore Jr. Junior. Junior is de jongste van de twee. 22 jaar. Een groot talent. Dit seizoen erg snel gereden. En hij stond één keer op het podium bij de wereldbekerwedstrijden met de tweede plaats in Nagano's. En tegenstander Jamie Gregg, die vertrokken is in de binnenbaan, stond twee keer op het podium. Een keer derde in Calgary, een keer tweede. Anderhalve week geleden in Ereveen. Daar liet hij dus vooral een goede indruk achter. Gregg opent in 966. 966, dat is 1300ste langzamer dan de opening van Koval. Die versnelde trouwens prachtig uit bij het opkomen van de kruising. Waar ik eigenlijk rechtop zit zo'n beetje. Kijk ik recht naar voren en daar zag je Koval echt spuiten werkelijk. bij zijn Tegenstander was Devin Pautela. De, de Canadees in de laatste 100 meter. Greg in de buitenbaan heeft de voorsprong op Gilmore Jr. Jamie Greg gaat ook de rit winnen. Maar de 35.05 gaat er niet aan. Het wordt slechts 35-31. Dat valt me tegen van Jamie Greg. Daar had ik meer van verwacht. Zoals eigenlijk de Canadezen sowieso een beetje tegenvallen... tijdens dit wereldkampioenschap. Canada pas één medaille behaalt. een bronzen medaille voor Christine Nesbit op de 1500 meter bij de vrouwen. En voor de rest eindigden ze ver bij de medaille... Vandaan. En deze tijd van Jamie Greg 35-30 trouwens, wordt gecorrigeerd. Namelijk met 100ste van een seconde zien we op de computers die we voor onze neus hebben. 35-30 valt we ook tegen drie ritten nog te gaan in deze eerste serie. 500 meter bij de mannen in die Adler Arena. Waar we volgend jaar de Olympische Spelen gaan rijden buiten op het Olympisch Park. Waar het Olympisch Stadion staat. De, eh, niet alleen deze ijshal staat, maar ook de stadions voor het ijshockey, voor het curlen, voor het kunstrijden. Daarbuiten is het grijs en grauw, regenachtig... en is het eigenlijk nog één grote bouwput. Maar de stadions zijn klaar en dat is het belangrijkste. En de rest van dat Olympisch park... waar de vrachtwagens nu nog af en aan rijden om het werk te doen... ook op zondag, de rest van dat park dat komt ook allemaal wel op tijd af. Daar zijn we zeker van. Taibu Mo staat nu in de baan in de tiende rit. De Olympisch kampioen van Vancouver en de regerend wereldkampioen... in deze rit, de tiende rit, tegen Yuya Oikawa. De Russen moeten nog wel even leren dat ze geen geluid moeten maken... Uh, op het moment dat er een start gaande is. Dat deden ze net wel bij deze rit. Maar gelukkig hebben Mo en Oikawa zich niet laten afleiden. Goede opening voor Mo. 9,59 maar 300 langzamer dan uh, Koval was in zijn rit. Nu is het voordeel voor Oikawa op de kruising. Want die heeft een richtpunt. Die kan naar dat uh, donkerblauwe pak toe rijden. Van Tijbe Mo. De Olympisch kampioen. Nu met die linkerarm op de rug. In uh, de buitenbocht. Een prima binnenbocht. Prima binnenbocht van uh, Oikawa Maar die komt er niet aan hoor. Valt ook stil in de laatste 50 meter. Mo gaat de rit winnen. En de snelste tijd neerzetten. 34. 95, de eerste 34er die we zien in deze ijsbaan, op deze ijsbaan, in deze ijshal in Sochi. Komt op naam van de Olympisch kampioen van nu drie jaar geleden, Tijbe Mo. 34, 95ers, uh, tiende van een seconde sneller dan Denis Koval. Die staat dus nu op de tweede plaats. Dubreu uit Canada nog steeds op de derde plaats, want Oikawa, die de stil viel, reed uiteindelijk 35-30. En dat is dezelfde tijd als Jamie Gregg heeft gereden. En dan gaan we nu in de laatste twee ritten de Nederlanders in de baan krijgen. Dat is wel eens anders geweest. De 500 meter bij de mannen is geen Nederlandse afstand geweest in het verleden. Nog nooit werd er een Nederlandse man, trouwens ook geen Nederlandse vrouw, wereldkampioen bij de WK afstanden. Dus het goud behaalt wel zilver voor Erben Wennemars in 1999. Dat was in Heerenveen vorig seizoen. Ook in Ereveen, Michel Mulder. Michel Mulder kwam toen 100ste tekort voor het goud. En Michel Mulder's tweelingbroer Ronald Mulder staat nu in de baan in deze voorlaatste rit tegen de topfavoriet. De topfavoriet voor dit wereldkampioenschap 500 meter. Want Jan Smekens won dit seizoen de Wereldbeker. Won zes Wereldbekerwedstrijden op rij 7 in totaal. De eerste was in China in Harbin. Maar vooral vanaf het moment dat we 2013 ingingen en we in Calgary. Het wereldbekerscircuit hervatte was Jan Smekers in supervorm. Zes overwinningen op rij. Ongeslagen dus, wat dat betreft, in die wereldbekers op de 500 meter in dit jaar. Smekers in de buitenbaan heeft dadelijk de tweede binnenbocht en beweegt. Ja, ja, ja, ja. Duidelijk te zien, de beweging bij Jan Smekens... die zeg maar de conventionele starthouding eh, inneemt. Dus gewoon het doorzakken door de knieën. Terwijl eh, Ronald Mulder zijn ploeggenoot dus bij de Loyalty ploeg de ploeg van Jack Ory, de, eh, laten we het maar de atletiek start noemen. Rechterhand op het ijs, de rechterduim en rechterwijsvinger op het ijs. knietje op het ijs en op die manier de startpositie eh, meeneemt. Maar de valse start was eh, dus voor Jan Smekens. Betekent ook dat hij de druk natuurlijk nu ook op de schouders legt... van zijn teamgenoot en concurrent van... Nu zo'n conculega kunnen we, kunnen we het dus noemen. Ronald Mulder, want ook hij zal de tweede start goed moeten doen. Ronald Mulder, een paar seizoenen geleden Nederlands kampioen geworden het Nederlands record reed hij destijds. Daarna werd hij voorbijgestreefd door zijn tweelingbroer, door Michel Mulder. Eén keer deed Ronald Mulder eerder mee aan de weken afstanden. Zesde werd hij toen vorig seizoen in Heerenveen. Staan nu stil, Smekens staan nu stil. Hij staat stil. Hij staat stil. Bewoog al een lichtjes hoor. Maar goed, de starter schiet gelukkig maar één keer. En dus is Jan Smekens vertrokken voor zijn 500 meter. Deze eerste serie opent in 9.55. Dat is goed hoor. En 9.61 de opening van uh, Ronald Mulder. En nu kan Jan Smekens op de kruising naar zijn ploeggenoot toerijden. Nu kan die gebruik maken van zijn ploegenoot. Komt een klein beetje omhoog met zijn bovenlichaam bij zijn tweede slag van het uitversnellen, die kruising op. En nu de binnenbocht houden. Nu mag hij geen fouten maken in de binnenbocht. En dan komt hij prima doorheen. Prima doorheen. Jan Smekens laatste 50 meter gaat hij zo'n beetje in. 34, 94 de tijd van Thuybenmo en 34, 80. 34, 80 van Jan Smekens Die in ieder geval dus die 1400ste op Thuybenmo te pakken heeft. En met die voorsprong dadelijk naar de tweede serie gaat. En nu moet afwachten wat Michel Mulder doet en Kato doet in de laatste en Ronald Mulder rijdt ook goed hoor, want Ronald Mulder zit met 35-05... ook gewoon op koers, wellicht voor een medaille. Want als ik nu kijk naar de top drie, 1 Jan Smekens 34-80... twee Thay Bummo 34-94 en Ronald Mulder deelt de derde plaats met Denis Koval... als we gaan kijken naar de laatste rit van deze eerste heat op de 500 meter. En Smekens heeft de tweede lastige binnenbocht dus achter de rug. Dadelijk in de tweede serie gaat Smekens door de buitenbocht, de tweede buitenbocht... Heen en uh, uh, dan heeft hij dus in ieder geval die lastige binnenbocht achter de rug en 34-80 is dus de winnende of de, de leidende tijd met nog één rit te gaan op deze 500 meter bij de mannen in de eerste serie. Georgi Kato staat daar in de baan tegen Michel Mulder. Michel Mulder dus vorig seizoen zette hij ja, tien of op stelte. maar het had nog net iets mooier gekund natuurlijk als hij daar als eerste Nederlandse man wereldkampioen op de 500 meter uh, was geworden. Dat werd het net niet. 100ste kwam die tekort voor het goud. Michel Mulder heeft dit seizoen het wereldkampioenschap sprint gewonnen. Maar in de Wereldbekers won hij nog geen 500 meter. Tegen Giorgi Kato. Prima tegenstander voor uh, Michel Mulder. En echt 500 meter dier uit Japan. 9,58. Opening voor Mulder. 9,71. Dat had sneller moeten voor Michel Mulder? Die ook een beetje achteruit trapt in de eerste binnenbocht. Niet helemaal lekker die eerste binnenbocht lijkt door te komen. En dat zien we ook op de baan. Want Giorgi Kato komt eraan. De kleine uh, Japanner komt naar Michel Mulder toegereden. En als Kato. De binnenbocht houdt. Gaat hij in ieder geval. Michel Mulder hier uh, dik verslaan. Of Mulder moet nog terugkomen. De laatste 100 meter. Kato een beetje naar buiten. Michel Mulder komt niet meer terug. Kato gaat de heat winnen. 34-80. De te kloppen tijd komt hij niet aan. Kato wordt tweede. 34-92. Jan Smekens wint de eerste omloop. 500 meter en verlengt dus een ongeslagen status. 34-80. Kato tweede. Staat 1200ste achter Smekens. Straks in de tweede serie. Mo op de derde plaats op 1400ste. Ronald Mulder doet mee om de medailles staat vierde, 1100ste achter de derde plaats van Thaï Bummo, Michel Mulder, die viel een beetje tegen, staat ietsje verder op de zesde plaats... na de eerste 500 meter bij de mannen. Men van den Burg, je hebt uh, meegekeken. Ja. Uh, is dit uh, een potentiële uh, gouden medaille ja, voor de jonge mannen? Ja, ja, ja. ja. Nee, nou, dus smekers. smekers, ja, smekers, smekers, ja, smekers. Ja, ik vind zijn ze altijd heel erg mooi. En wat ik mooi vond, dat Kato je zag, het is te ver. In 500 meter, de laatste 50 meter, zie je hem echt, heeft hij moeite. Dus je naar een 500 meter, wat is het nou, 34 seconden? En dat kan al te ver zijn. Dus het is heel knap om al je energie kwijt te kunnen in 500 meter schaatsen. Je blijft nog even bij ons om samen uh, met ons de verrichtingen in Sochi te bepraten. We gaan het ook hebben over uh, allerlei andere zaken die jou uh, bewegen. zometeen meer schaatsen en nu het NOS Journaal.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 De dag dat Fat Man viel. De buiten gaan. Toen kwam de zon weer door. Alles weg. De hele troep was weggebruikt. Vanavond, 9 uur, Holland Doc Radio. De atoombom op Nagasaki. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Compleet bestaat het toneelwerk maar in twee talen. Bij ons is het de splinternieuwe vertaling in de Russische bibliotheek.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 Griekse president voor beslissende onderhandelingen op weg naar Brussel. President Centraal-Afrikaanse Republiek vlucht voor rebellen. En sneeuw in Zuid-Nederland schaatsen op Friese polder. De president van Cyprus is op weg naar Brussel om te onderhandelen over het broodnodige reddingspakket voor het land. Volgens president Anastasiades zijn de gesprekken tot nu toe zeer delicaat. Correspondent Tijn Sade. Hij is vandaag dus in Brussel en daar zal hij er met de ministers van de Eurolanden onder leiding van Dijsselbloem uit moeten zien te komen. Zo niet, dan stopt morgen de Europese Centrale Bank met noodkredieten naar het eiland en dan is de chaos compleet. Eigenlijk lag er vorig weekend al een soort van reddingsplan, maar dat sneuvelde, daar werden te veel de kleine spaarders bij betrokken, dat wilde niemand. Nu zit hier weer aan de onderhandelingstafel. Men zal toch weer het geld moeten vinden door de spaarders op het eiland te treffen, maar er worden het alleen de grote spaarders. Hoeveel die precies moeten gaan betalen eenmalig, dat is nog niet bekend. Het is dus vandaag Rob of Ronder en veel geduld heeft de EU niet meer. Cyprus gaat een plan presenteren, ook nog over het splitsen van een van de grote banken. Dat zou wat financiële verlichting moeten geven. Maar ja, de ministers van Financiën hier die willen dus gewoon eigenlijk een keiharde afspraak over hoeveel Cyprus de grote spaarders in rekening gaat brengen. Komt er een akkoord, dan moet het parlement op Cyprus er vannacht nog over stemmen. En anders, ja, dan loopt het weer op een mislukking uit. En dan dreigt een exit uit de euro. En dat wil iedereen natuurlijk voorkomen. Cosmolant Tijn Sade. President van de Centraal-Afrikaanse Republiek is de opstand in zijn land ontvlucht. Hij is uitgeweken naar Congo, melden regeringswoordvoerders. Opstandelingen zouden de hoofdstad Bangui hebben ingenomen en het presidentieel paleis. De rebellen eisen het aftreden van de president omdat hij zich niet zou houden aan afspraken. Voormalig kolonisator Frankrijk heeft permanent 250 militairen in de Centraal-Afrikaanse Republiek gestationeerd. En stuurde gisteren nog eens 150 militairen om het internationale vliegveld te beschermen. De woning van de overleden Russische zakenman Boris Beresovsky is vrijgegeven. De Rus werd gisteren doodgevonden in zijn huis in Londen. Correspondent Arjen van der Horst. Een speciaal team van de Britse politie was vanochtend in beschermende pakken... het huis van Beresovsky binnengegaan op zoek naar chemische of radioactieve sporen. Want de politie houdt alle opties open als het gaat om de doodsoorzaak van de Rus. Maar ze juist is bekend geworden dat ze geen sporen hebben gevonden.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 Kerry wil praten over de oorlog in Syrië. Het regime van president Assad wordt in zijn strijd tegen de rebellen actief gesteund door Iran. En Irak kan Iran beletten die steun te geven. Omdat de Iraanse vliegtuigen die strijders en militair materieel naar Syrië brengen door het Iraakse luchtruim vliegen. De Verenigde Staten willen dat Irak dat niet langer toestaat. Minister Kerry zal de Iraakse leiders verder vragen... hun meningsverschillen bij te leggen... om zo een einde te maken aan het sectarisch geweld in het land. In Irak worden nog steeds regelmatig bloedige aanslagen gepleegd. In de Riepcherkse polder bij Leeuwarden wordt geschaatst op ondergelopen land. En in het zuidwesten van Nederland en in Limburg... is lokaal tot 10 centimeter sneeuw gevallen. De AWB waarschuwt voor gladheid op lokale wegen. Ook in België, in de regio Antwerpen en in het oosten van Vlaanderen... is lokaal bijna 10 centimeter sneeuw gevallen. En ook daar wordt gewaarschuwd voor de gladheid. Mensen worden afgeraden om er de weg op te gaan. Veel Belgen zijn het barre weer inmiddels beu. Ik denk zo beu als iedereen. He. Heel erg beu. <lacht> het is niet leuk meer, hè? Mooi. Beuzetigheid. Voilà. Nee, dit, dit is te ver. De wielerklassieker Gent Wevelgem gaat wel door, maar wel is de koers ingekort. Iedereen die het Boekenweekgeschenk bij zich heeft... kan vandaag in Nederland gratis met de trein. Het is de twaalfde keer dat de hoofdsponsor van de Boekenweek... de NS, lezers gratis laat reizen. Auteur van het Boekenweekgeschenk, Kees van Kooten... reist zelf als conducteur van Tilburg via Den Haag naar Amsterdam. Onderweg leest hij de reizigers voor en signeert hij zijn boeken. Overal in het land worden in boekwinkels en bibliotheken... ter afsluiting van de Boekenweek literaire activiteiten gehouden. De Formule 1-race in Maleisië is gewonnen door de Duitser Sebastian Vettel. In de grote prijs van Maleisië eindigde hij vier seconden voor de Australiër Mark Webber. Vettel is de huidige wereldkampioen. De Nederlander Guido van der Garde finishte opnieuw. Hij werd 15e. En net bekend geworden, de leider van de Syrische Nationale Coalitie... Moaz Al-Khatib stapt op. Heeft hij bekendgemaakt op zijn Facebookpagina. Waarom hij vertrekt, is nog niet duidelijk. Moaz Al-Khatib was sinds november de leider... van de belangrijkste Syrische oppositiegroep. Het weer dan. Sneeuwbuien dus in het zuiden. Maar die trekken de komende uren weg. In het midden en noorden af en toe zon. En de middagtemperatuur iets boven het vriespunt, met een vrij krachtige oostenwind die pas vannacht afneemt. Morgen vrij zonnig, droog en 3 graden. Dit is Radio 1. Max. Welkom bij de persconferentie. Uit de high dat hier over de Ja, het is een goed stel hoor. De perstribune. Met Govert van Brakel. Goedemiddag, tweede deel van de perstribune van Max. Nou, nu natuurlijk op de hoogte van de schaatsontwikkelingen in Sochi, De wereldkampioenschappen afstanden. 500 meter is er aan de gang. Eén gast in de studio, Ben van der Burg. En onze vliegende keep hebt u ook nog te goed, Jules van der Wart. Het antwoordapparaat luisteren we natuurlijk af. Deze week een vraag over het Radio 1 journaal. Daarin wordt de luisteraar natuurlijk bijgepraat over het nieuws. Maar sinds een paar weken hebben Lara Renze en Marcel Oosten een nieuwe taak in de ochtend. Wouter Hamel met uh, Girls in the City hoorde. Amy McDonald's van haar tweede cd kwam dit. Paul Gerg was dat met uh, I need you. Ach, daar in de Munnik voetstuk staan, singeltje van vorig jaar. Plaatjes aankondigen, dat uh, gebeurde al langer, sporadisch, maar nu vaker. En waarom zit er meer muziek in het Radio 1 Journaal? Letterlijk muziek. Dat zometeen. Reacties op de uitzending en vragen... deperstribune.nl, Twitter mag ook. Hashtag perstribune. Tot twee uur, de perstribune. Max. Ben van den Burg. Ben, jij volgt het schaatsen natuurlijk. Ja. Ben jij dan zo iemand die als dat toernooi begint... wanneer was het, donderdag, al klaar zit? Nee, want ik moest natuurlijk werken. Dus ik uh, tussendoor, ik zat voor mij in de, in de auto... dan moet natuurlijk niet vertellen in de auto-tv kijk... Uh, dus dat heb ik niet, dan heb ik naar de radio geluisterd. <laughs> en dan, uh, ik, en tussendoor, had ik op vrijdag kunnen kijken. Tijdens de lunch ja. was het precies tijdens de lunch, was, was fijn. Maar soms heb je een afspraak, bijvoorbeeld de vijf kilometer heb ik live gemist. Mm. En vind Helaas. Dat dan, oh ja. ja, dat vond ik echt Ach. verschrikkelijk. Ja. Dus, maar dat maar tv in de auto? Ja, dat, ja. Ja. ja. Waar zit dat uh, kastje? Ma nou ja, dat is gewoon met mijn iPhone. Dan kan ik gewoon TV kijken. En dan zit jij stuurt. Nee, iemand anders kijkt dan ik oh, rij. Zo, of, ja, ja, ja, ja. of andersom. Je wil zo... gewoon in woord hebben dat je een auto TV kijkt, natuurlijk. Ja, en dan. Dus, nee, een ander ja. kijkt dan en ik kan rijden. Dus dat is mooi. Uh, of, uh, of andersom. Maar, waar had ik het, waar had ik het, oh ja, dat kon ik niet kijken. Maar wat ik dan doe... Jij bent de prater die voortdurend zijn hand uitsteekt. Ja, en met zijn onder... wijsvinger. Uh, sorry. Nee, dat mag gerust. Ik, ik benoemd. Nee, ik benoem maar wat het. wel belangrijk is om even ja, te doen. Dus, maar... dus de vijf kilometer, die ja, dit kijk dit... ik dan terug... zonder dat ik weet wat de uitslag is. En helemaal hmm. vanaf het begin... En dan ga ik nog even kijken van, uh, hoe de opbouw van zo'n ja, nou, race is. Zit je nu heel geconcentreerd, je handen achter je rust nou, houden? omdat je ja, een wijzer bent. Ja, ik kan ze zo weer loslaten. Ja. Dat nee, dan maakt mij uit. Het is toch radio? Maar er zit iets heel dwingends in, natuurlijk. Hè. Je hebt een mening en je legt je vinger erbij. Oh, uh, ja. Van neemt u vooral mijn mening over. Ja, je, meneertje. Moet je, dat moet je wel overnemen. Nee, als je niet over vind ik ook mooi. Want ik vind ook, weet ja. je, iets moet niet. Mensen willen ja. altijd dat alles lukt. En dat, maar dat hoeft voor mij ook niet hoor. Als je. Als je alles eraan heb gedaan en dan uiteindelijk word je tweede. Nou, vind ik ook mooi. Hm. Nou ja, dan ben je geworden. Je hebt een relatief korte carrière gehad. Heb je al uitgelegd. Heel kort. 1986, 1992. Zilver op het WK Allround in 1990. Olaf Kost natuurlijk, hè? Ja. ja. En uh, voor Bart Veldkamp dat dan weer wel. In datzelfde jaar, je. hebben wij teruggevonden in het archief. Een wereldrecord op de drie kilometer. Hij nee. in Heerenveen. En dat ging zomaar een record dat dat drie jaar in de boeken op naam van Leo Visser stond. Daaruit. Laatste ronde. En daar rijdt hij 3,25-71. Nog steeds 1,18 seconde binnen dat wereldrecord. Dus het ziet eruit dat Ben van der Burg echt vleugels heeft gekregen. Dan gaan we naar de laatste bocht voor Ben van der Burg. En het wereldrecord, ik zeg het nog even, staat op 3,59-27 van Leo Vissen. En daar komt Ben van der Burg met een schitterende tijd. En een verbetering van de wereldrecord. Hij 3,58 lang. 3,58 lang voor Ben van den Burg. En hij is de eerste die uh, dit wereldrecord verbetert van Leo Visser. 3,58 rond voor Ben van den Burg. En de eerste rit om die wereldrecord in poging van het ijsgala hier in Thiel. Nou, Hoe lang heeft het stand gehouden? 3 minuut 57, want Kors kwam daarna en die reed sneller. Ja, is je het erg dan op zo'n moment? Of denk je, ik heb het toch gereden? Nee, op dat moment vind je dat erg, ja. Maar nu vind ik eigenlijk apart dat je dat erg vindt. Ik vind het nu interessanter dat Irene Wu sneller rijdt. Dat vind ik mooi. Dat je deze tijd Dat de dames sneller rijden dan ik ooit heb geschaast. En ik was goed, hè. Dus dat vind ik. Uh, ja, maar wat moeten Kees <laughs> Kerk en Arts Schenk? Dat was weliswaar <laughs> ja, buiten Kees Re. En wij stonden op de banken 2.07 op de 500 ja. meter. En dachten dat is een basis voor een wereldtitel. Ja, dat is toch ongelooflijk? Ja, dat dus kun je zien hoe, hoe, ja, hoe, van buiten naar binnen. Hoe het, ontwikkeld, maar ook, ja. hoe, hoe het zich ontwikkelt. En hoe interessant die ontwikkelingen, waarover je een uur geleden sprak, ja. Uh, zijn. Ja, maar zeg een IJs, uh, gala. Dat is uh, uh, geld ontvangen natuurlijk. Premie voor een record. Ja, dat is, ik, was het voor ik... mij 5000 gulden toen of zo. Wat? Het was in de jaren negentig, dus het moet in gulders geweest zijn. Ja, zoiets was het. Ja. Het was M lastig dat je altijd maar die onverslaanbare Kors ook in je buurt had. Nou, jawel. Maar kijk, Kors was toen jong. Ik was toen jong, dus ik had nog wel het idee... Kors is ooit te pakken. Weet je, Ik had niet het idee Kors is onverslaanbaar. Kijk, Kors was in 1994 onverslaanbaar. Maar niet, niet in 1990. En nee. in 1991, toen was ik al gevallen. Zeg hey, maar, het uh, D-woord, uh, uh, viel dat toen ook bij jullie? Doping? Oh, doping. Uh, ja... Dat we, het viel wel, het werd wel over gepraat, maar het was niet echt een groot onderwerp. Het was wel ver weg. Ja, het ja. was niet een, uh, dat je aan tafel daar de hele tijd over had. Dat hmm. was ook niet zo interessant eigenlijk. En, en, maar heb jij ook nog wel contact met Kos? Want Veldkamp is een vriend geworden, maar zijn dat mensen met wie je nog wel eens. Uh... Nee, heel sporadisch. Ik denk een keer een e-mail, misschien twee jaar geleden of zo. Het was een keer in Nederland, waarvoor was dat, weet ik niet meer. Maar nee, daar, daar heb ik geen contact mee. Nee, Nou ja, we hebben het al eerder over gehad. Uh, het, uh, sommigen worden een vriend voor het leven. Anderen, uh, daar heb je helemaal niks mee. Maar je bent ook altijd elkaars concurrenten... als er in zo'n ploeg iets gebeurt. Bijvoorbeeld Gerard Kemkers, toen. Uh, ja. ja, die viel uit die ploeg aan een zwabbervoet, meen ik. Ja. Wat, wat, vind, wat vind je dan als collega daarvan? Met die voet. Nou ja, dat je denkt, hij moet dus om die reden weg. Uh, hij zit bij ons uh, in het team, maar ja, het is ook een concurrent. Ja, wat heel raar is, weet je, als ik er nu aan terugdenk... denk ik van, kijk, toen vond je dat... nou, oké, okay, concurrent minder, prima, jammer voor hem, klaar. Maar nu, weet je... Dat woord mededogen... Hartvochtig is dat eigenlijk. Ja, precies. Maar het woord mededogen hmm. is in deze uitzending al ge, uh, in zo'n gevallen. Dat heb je dus inderdaad totaal niet. En nu heb ik van wat rot voor een wat zielig. Want de basis is wel... En dat vind ik wel mooi dat dat, dat in het schaatsen heel erg zit. Nu iets minder, maar vooral in onze tijd. Kijk, je probeert zelf een wereldrecord te schaatsen. Hmm. Heb je het maximale eruit gehaald? Als dan de ander toevallig beter is... Ja, daar kan je niks aan doen. En dan moet je, je moet van jezelf uitgaan. Je moet zelf heel erg goed zijn. En als de ander dan beter is was oh, knap alleen maar, ja. knap. Maar moet je, moet je zoiets dan nog uh, zoveel jaar later tegen Kemka zeggen... joh, toen, uh, toen interesseerde me geen barst... maar uiteindelijk vond ik het wel heel treurig voor je. Is dat iets wat nog ter sprake komt? Nee, dat komt totaal niet meer ter sprake. Het is verwaaid. Ja, het, is verwaaid. Ja. het is nu meer van... Uh, ja, ik zie hem ook niet zoveel natuurlijk. Het is meer van, oké, okay, dat is ja, ja, ja, gewoon jammer voor hem. Maar ja. goed, weet je de, je moet ook dingen... Weet je, mensen kijken altijd maar naar een moment van 34, 85... of ja. een, uh, weet je, een moment van een, een zwabbervoet. Gerard moet dat natuurlijk ook in zijn hele leven kijken. Hij is 45 jaar. Dat had, een, dat had ook een functie dat hij die zwabbervoet kreeg. Want daardoor is hij de beste coach aller tijden geworden. Ja. Anders was hij dat nooit geworden. Ja, weet je, dus je kan wel zeggen erg, maar ja, dat brengt ook weer iets anders. Straks uh, hoort u wat voor klachten er zijn gesproken op ons antwoordapparaat. Uh, nu de vliegende kiep. Hij vant de mooiste sportverhalen. De vliegende kiep. Ja, Jules van der Wart. Jonathan de Koesman, je hebt uh, afgelopen vrijdag eigenlijk je debuut gemaakt... voor het Nederlands team. Want nu telt het ook echt, hè? Ja, zeker. Het is een uh, kwalificatie die wel tegen Estland... Uh, drie nog gewonnen... Ja, het ging wat moeizaam in de eerste helft. We moesten geduld hebben en de bal laten lopen. Ja, in de tweede helft krijgen wij een snelle goal. en Dat heeft het ons wat makkelijker gemaakt voor de gedurende wedstrijd. Ja, je wint dan met 3-0. en Je ziet dat de concurrentie Roemenië en Hongarije gelijk speelt. Waardoor de voorsprong vijf punten is. Dat, dat is lekker om dinsdag tegen Roemenië te spelen. Maar voor jou persoonlijk moet dat iets bijzonders geweest zijn. Je bent nu echt voetbal-Nederlander. Ja, het ja, ging, ging lekker. En, uh, tuurlijk, het is een eer om uh, voor het Nederlands te spelen. En, uh, ik, uh, het is gewoon een droom die uitkomt natuurlijk. En, uh, je, je, je, ja, als, uh, als klein jongen wil je gewoon uh, belangrijk zijn voor, voor het elftal. En je probeert gewoon uh, de taken te doen wat de, wat de trainer van je vraagt. Dus, uh... maar heb je nog heel even gedacht? Want ja, je had voor Canada nog kunnen uitkomen. Maar sinds vrijdagavond kan dat niet meer. Nee, nee, nee, dat klopt. Maar nee, ik was al rijd in 2008 toen ik mijn Nederlandse paspoort kreeg. En ik keek niet meer terug. Is dat een speciaal gevoel dan voor je? Ja, zeker. Het is nu vorige dat ik erbij ben. En nu krijg ik ook geen gezeik meer over de Canadese aftal. Misschien heeft het nog kans. Maar ja, nu is het eigenlijk echt over dat ik alleen maar voor één land kan spelen nu. Heb je nog een smsje van je broer gehad? Want die speelt wel voor Canada. Ja, is hij is geregisteerd met, met overwinning. Uh, alleen dat. Ja, je hebt hem al binnen. Ja. Yeah. Dat is met leuk. Ja, yeah, yeah. en, en van de familie? Waren ze er? Ja, ze waren er. Maar mijn kinderen waren, waren er. Mijn, mijn vader was er ook al eens overgekomen vanuit Canada. Dus we zullen echt trots zijn. Hoe, hoe, hoe zal de Canadese media dit oppakken, denk je? Zou ik zou niet weten. Ik heb al heel lang duidelijk gemaakt dat ik uh, voor het Nederlands elftal heb gekozen. Dus, uh, Wat heb jij met Nederland, los, los van het voetbal? Want het feit dat je ervoor kiest, kiezen alleen voor het voetbal. Of ook omdat je vanaf je vijftien hier gewoond hebt? Vanaf mijn twaalfde. Ik, uh, Sorry. Ja. Vanaf mijn twaalfde. Ik ben uh, natuurlijk uh, naar Feyenoord gegaan om mijn twaalfde. En, uh, sinds die dag uh, ik voelde ik al, al thuis bij mij. En, uh, Rotterdam is gewoon voor mij thuis. En ja, sommige mensen zeggen dat ik, uh, dat ik een Rotterdamse accent heb, Maar uh, nee, ik, woon, ik heb in Nederland tien jaar gewoond en uh, tien mooie, mooie jaren meegemaakt in Nederland. Dus en ik, en ik voel me ook Nederlander. Het is Het allemaal waard geweest, hè? Dat kun je vanaf vandaag echt zeggen. Ja, zeker. zeker. Dat is het mooie. Je speelt ook in Engeland bij Swonsky, dat doe je het heel goed. Uh, bekerfinale, uh, allemaal gehad. En, uh, is daar nog iets over duidelijk? Uh, blijf je daar? Is de kans heel erg groot? Nou, we gaan in gesprek uh, deze week, dus uh, de duidelijkheid uh, komt, uh, komt vrij snel, dus uh, dat hoor ik nog wel. Ja, want je wil graag blijven hè, bij Swansea. Ja, ik heb aangegeven dat ik graag bij Swansea wil blijven. Ik uh, voetbal daar goed en uh, ja, je... ik heb het naar mijn zin daar. En uh, ik ben gewoon goed opgevangen en uh, ik heb uh, niet het gevoel dat ik uh, terug wil gaan naar, naar Federeo. Nee, en er is ook nog een trainer hè, die je kent van Real Mallorca. Ja. Ja. Michael Laudrup, nee, een goede band met hem, dus... Uh, en hij heeft ook pas getekend. Dus het is ook een mooie teken. Niet alleen voor mij, niet alleen voor mij maar voor het hele elftal. Voor dinsdag is het lekker. Hè? Jullie kunnen nu eigenlijk gewoon gelijk spelen tegen Roemenië. Want ja, jullie doen het gewoon goed, het Nederlands team. Ja, we moeten gewoon de drie punten pakken. En uh, gewoon uh, met een gevoel erin gaan dat, dat, dat, dat we de wedstrijd kunnen winnen. En dat, we hebben veel kwaliteit daarvoor. En uh, we spelen natuurlijk ook thuis. Dus uh, ik zie het zitten. Tot dinsdag en uh, gefeliciteerd. Dank u wel. Jules van der Waart, in gesprek met Jonathan de Guzman. De gast op de perstribune. Van Maandag Schaatser, huidig presentator, onder andere huidig presentator... Ben van den Burg, commercieel directeur ook bij een softwarebedrijf. Ben, we verrassen. Hopelijk verrassen we onze gast altijd met een radiobrief... van iemand die jou goed kent. Luister wie het is. Post voor de perstribune. Een brief voor onze gast van een oude bekende. Beste Ben. Ben. Mooi. Nee. Zo begonnen we vroeger altijd. Ja, Ben van de Burg. Irritant mannetje. Wat. Uh... Ten eerste al mijn zus heel erg leuk vond bij de junioren, bij de pupillen. En die ging even heel hard rijden. In het begin zag het er niet uit met o O-benen. Maar later ging hij mijn tijden, ging je mijn tijden eraf rijden. Kijk, dat je oké okay, nog met mijn zus ging, dat was nog oké. Okay, maar dat je ook nog sneller ging schaatsen dan ik. Dat was onuitstaanbaar. Maar uh, uiteindelijk hebben we elkaar alleen maar beter gemaakt. Uh, ja, bijzondere tijd geweest. Het is maar een paar jaar dat wij samen in de campbellen Uf. hebben gereden. Samen met Thomas, Bos, jij en ik. En het, uh, het feit is, ja, ik legde mijn leven, mijn lot totaal in jouw handen. Als wij naar de Alpenlanden reden om te gaan schaatsen... dan zat jij achter het stuur. En uh, ja, ik gaf... Dit was de eerste persoon met wie ik links mijn lot in de handen gaf... om over de autobaan te racen. Om zo snel mogelijk in recordtijden in Insel of in Klobaan te komen. Dus uh, ja, en we okay, ken nog steeds. Vriendelijke groeten, Bart. Mooie! Ja. Ja, dit is echt leuk. Ja? Ja, ik ben u En uh... Weet je, dat hij mij een irritant mannetje vond. Dat is ook goed. Kun je nog een voorbeeld geven? Waarin was jij dan irritant? Nou ja, ik heb, ik heb bijvoorbeeld met Rintje Ritsma... dus dat ik de hele dag... Rintje, Rintje, Rintje. En daar werd die jongen helemaal gek van. Rintje heeft mij ook een keer geslagen. Ja. Dus ik vond het altijd wel heel erg leuk. En Rintje noemde mij altijd Neander... Nee, ik noemde hem neandertalen. En uh, ja, zegt hij zegt ik ben ook een heel ander sloeg hij weer in de douche. Dus ik, ik, ik vond het altijd wel leuk om, om te kijken waar, waar de grenzen... Waar... kijk Ik ben gek op grenzen. Bekijk waar grenzen liggen. En dat is zowel bij, uh, bij wat je doet aan bijvoorbeeld een, een applicatie... als bij mensen. Het is heel erg mooi om te kijken waar de grenzen van mensen liggen. Ook mijn eigen grenzen. Nou ja, dan test je wel eens grenzen wat, van ho, ho, ho, mensen uit. Hoe, uh, hoe ligt jouw eigen grens als een ander jou pest? Oh, ik, ik kan uh, heel ver. Ik vind het wel, wel mooi... Dus uh, ja, ik, ik, daar, maar het was niet pesten. Nou ja, als, je, ja, je ja, als, als jij rindje... Ja, natuurlijk, dat is zat Rentje te sarren. Nee, dat is gewoon... Ah, Dan geeft op... hij toch geen klap? Ja, maar hij was toen boos. Tuurlijk, dus, dat ja, kan je me nou, ook wel nog nog voorstellen. Ja. Nee, maar uh, ja, ik, kan dus, nou, ik kan eigenlijk slecht tegen als ze me pesten. Dat is wel waar. Hm. Misschien pest je daar. Nee, maar ik pest niet, maar het is meer van even grenzen opzoeken bij mensen. Ja. Dus ja, leuk om uh, Bart te horen, ja. Ja, nou ja, we hebben het al over uh, jullie vriendschap uh, gehad. De, de uh, recordtijden naar uh, Insel en uh, ja, dat andere slok, wintersport. Nee, is ook... Nou ja, natuurlijk ben jij als een bezetene over die autobahn gegaan. En die arme Bart zat daarnaast en die moest dat allemaal maar aanzien. Ja, maar dat is zijn, vind ik wel, die onverantwoordelijke dingen die je allemaal hebt gedaan. Als je jong bent, denk ik terug hoe... Kan dit allemaal? Maar ook op de fiets. Weet je, dat je ging fietsen en door rood rijden. En weet je, je hebt zoveel adrenaline als sport. Hè, je, je voelt je zo machtig en in mij overkomt niets. Nou ja, daarom ben ik natuurlijk ook gevallen. Hè, want ja. hoogmoed, ik hoefde mijn schaats niet te slijpen en dan val je. Dus, en, en ook op die autobaan. Het sloeg ook dat je een wereldrecord op de, op de openbare weg gaat houden. Ja, een dus. Elfstedentocht heb jij die ook niet. Uh... Ik heb hem vorig jaar ja, geschaast. Ja, ja. ja, was dat ook weer een grens over? Dat was. Ik, ik was van plan in mijn leven om nooit meer grenzen over te gaan. Maar toen heb ik toch maar weer. Uh, een beetje vier teennagels missen. Allemaal van die van voor naar achter blaren. Het slaat nergens op. Maar dan toch weer net iets verder gaan dan je eigenlijk kan. Nou, dat kunnen we nog even laten horen. Nou, het is heel erg zwaar. Ik heb twintig jaar niet getraind, niks gedaan. En nu, ik wilde heel graag de Elfstedentocht rijden. Maar het is echt heftig, jongens. Je ziet ook dat, dit, dat de alle ontberingen met alle LST-verhalen kloppen. Dat is echt zwaar. Slecht ijs, veel gevallen, pijn in mijn schouder. Nou, noem maar op. Het is echt gevaarlijk, echt gevaarlijk. Mag ik alsjeblieft doorrijden? Over twee uur zijn we thuis. Maar mijn batterij is bijna op van mijn camera. Want ik dacht het in twaalf uur te doen. Dus ik heb niet voldoende batterij meegenomen, stom. Ja. Zeg maar, Zit hier ook iets, uh, Ben, zeg eens eerlijk... Uh, dat je weet, uh, ik krijg die aandacht, dus ik doe er een schepje bij. Nou, die, dat is natuurlijk ieder specifiek. Nee, maar jij weet wat wij uh, verwachten. Je, zit, ja, oh, nee. je, je opereert in hetzelfde vakgebied. Ja, nou ja, goed. Ik weet uh, als je net je stem even iets hoger doet, dat mensen het iets leuker vinden. Dan dat je je stem exact. niet zo doet. Dus je doet je stem iets hoger. Ja. En, je, en je kapt soms een zin even af. Want je denkt van dat, dat zou Effect, ik als luisteraar. Ja toch iets leuker vinden om te horen als ik het niet... want het is vaak zo saai, dus ik denk van... nou, dan moeten we, we moeten wat zwoeng inbrengen. Ja, maar dan moet je wel uitkijken als je geen toneelspeler wordt... of iemand die een kunstje gaat doen. Ja, maar de, ik... maar ja, ik ben wel echt... nou ja, soms ook niet, maar soms ben ik rustig... en dan ben ik rustig, maar... Ik, het is wel... Dit, het, het is een dialoog die je aangaat... en als je ja. een dialoog aangaat, moet je ook iets met elkaar... absoluut, beetje, ja, ja, ja, ja ze bereiken. En, uh, ja, toneelspelen... nou, zo zie ik het niet... Nee, nou ja, ik vroeg hem ja. af, je, ja, je bent heel voor... bewegelijk, uh, je, je, je kleurt in je stem, je kan van hoog naar laag en je kan wat vertragen en je kan versnellen. Ik bedoel, het, het is bijna uh, het hele vakgebied van de radio dat je bestrijkt daarmee. Ja, maar, ja, maar, ja, nou, maar dat, nou, goed. dat kan van nature zijn, dat is helemaal niet erg. Nou, ik zit wel vaak te denken, toen ik vroeger klein was, ben klein geweest. ben je ADHD-kindje geweest? Ja, maar dat is zo'n onzinterm. Ik heb die test gedaan en ik heb geen één eigenschap. Met een, nee? Geen één heb ik. Dat denken mensen altijd. Maar dat, oh, ja, door de drukte die je misschien verspreidt. Ja, maar ja, dan, weet je, dan kan je geen. Uh, boek, dat is niet erg, maar... Dan kan je geen boek lezen. Nou, ik, kan, ik vind het heerlijk om boeken ja. te lezen. En je hebt nog meer van die eigenschappen. Nee, maar vroeger had ik uh, heel veel. Uh, zeg maar, thuis bij ons aan tafel zat ik ook altijd te vertellen. Van, en het is ook, ook altijd met de familie dat er iets moest gebeuren. Hmm. Ik heb wel vaak van, er moet iets gebeuren, omdat het ja, vaak ja. iets saai Maar, maar dachten die, dacht die omstanders niet van, uh, beste Ben, hou eens even je kop. Ja, mijn vrouw zegt altijd, Ben, doe nou even rustig, man, als je op tv of, uh, uh, of radio bent. Huh? Maar ja, dat lukt dan vaak toch weer niet. Nee, nou ja, ik zou zeggen, wees vooral wie je bent. Ik bedoel, authentieker, hoe beter. Ja, het is wel een cliché, authentiek zijn. Ja, nee, nee maar, ja, maar authentiek, uh, je, je, nee, doet maar je zoals je doet, dat bedoel ik te zeggen. Ja, maar dat vind moet, ik je moet niet aan gepolijst worden. Ja, maar dat vind ik zo vanzelfsprekend, dat het niet ja. eens een onderwerp is. Als ja. mensen niet, niet, doen, niet ja. authentiek zijn, ja, tuurlijk. Okay. Al uw klachten, vragen, complimenten over de media... kunt u kwijt op ons antwoordapparaat met de oogst van deze week. Hebt u een vraag of klacht over radio, tv of krant...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 Uitzendingen van Metzo. Iedere avond als er een mooi programma is, dan zit er zoveel storing in geluid en beeld dat het is niet meer om aan te zien en aan te horen. Kunnen jullie daar misschien iets aan doen? Wat ik prettig zou vinden is als aan het eind nog eventjes um, wordt gezegd met wie het aan het spreken is. Dus dat geldt voor een heleboel programma's hoor. Dat uh, gewoon fijn is als je midden in iets valt, dat je nog even hoort wie uh, degene was met wie het gesprek plaatsvond. Oké, okay, dat was het. Dag. Ik bel eventjes, want ik luister elke Oog van het Radio 1-journaal. Maar de laatste tijd hoor ik ja, alleen maar muziek. En uh, dan, zit ik wel, dan luister ik wel naar een ander radiostation. Dus ik vraag me af hoe dat kan, want Radio 1 is toch een, een nieuwsradio. Het antwoordapparaat van de perstribune: 035 677 6001. De laatste vraag uh, gaan we wat dieper in. Giselle van Kan, goedemiddag. Goedemiddag. Giselle, adjunct hoofdredacteur van NOS uh, Nieuws. Plaatjes draaien in het Radio 1-journaal in de ochtend. Waar heb ik het nut voor, zou Hamke Pijper zeggen. <laughs> ja, waar heb het nut voor? Voor het volgende. We proberen um, de doorbeluistering uh, van uh, de programma's uh, uh, te verbeteren. En uh, ik denk dat je zelf, Grover, hmm. en misschien uh, andere luisteraars ook wel eens wel hebben meegemaakt dat je wel geluid wordt en gepraat wordt op de radio... maar even niet zit op te letten. Um, en uh, als je daar als je muziek gebruikt, dan krijg je een ander ritme in de uitzending. Niet veel, we doen twee platen per uur, dus dat is eigenlijk uh, heel weinig. Maar we willen dat wel structureel doen, omdat we denken dat het de luisteraar... Um, uh, uh, de ruimte geven, om ja. even na te denken... Ja, je weet, even die... de aandacht weer te, uh, ja. de concentratie weer op te pikken. Maar die nieuwsconsument die wil graag nieuws horen... en voor muziek zoekt hij andere zenders op. Ja, maar het is niet zo of-of. Dus de nieuwsconsument die wil uh, een prettig programma krijgen... en die wil uh, zoveel mogelijk informatie tot zich krijgen. En die twee dingen die proberen we te bereiken. Ja, ja ik, ik moet eerlijk zeggen... Uh, ik ken het Radio 1 Journaal wel een beetje. Ja. Ik, had, ik had altijd wel het gevoel, zodra we aan muziek toe waren... is de urgentie van het nieuws opgedroogd. Ja, nou dat was vroeger zo, omdat we eigenlijk nooit muziek gebruikten. Hè? Dus dan, nee. uh, als je het helemaal niet gewend bent dan, uh, en je hoort ineens een plaat... dan denk je, oh, er is blijkbaar geen nieuws. Maar uh, de manier waarop, want we hebben niet alleen de muziek veranderd... Hoor, we hebben ook het, dat valt de luisteraar wat minder op... Maar andere manieren om uh, wat meer tempowisseling in de uitzending te krijgen. Overigens niet alleen de ochtend, maar ook uh, in de uitzending van half vijf uh, mm. uh, tot half zeven. Um, uh, dus, dat, dus we hopen dat het over een tijdje um, natuurlijker voelt. Want ik snap heel goed dat dat nu voor luisteraars uh, ja, ontzettend ja. wennen is. Ze zijn, zijn erg boos, hè, luisteraars? Er uh, zijn mensen die, uh, die zetten de radio uit, die laten ons ook weten. Bijvoorbeeld Douwe uh, van der Werf zegt, ja, dit ja. is zo irritant. En uh, waarom stoppen jullie niet met dat mislukte experiment? Anderen zeggen, ja, ik ga naar... Het alternatief BNR? Ja, nou, um, het is geen experiment. Het experiment hebben we gedaan vlak na de sportzomer... Toen hebben we ook muziek gedraaid in de uitzendingen. Toen heb ik uh, meneer Van der Werf en een heleboel anderen niet zo heel hard horen, uh, uh, kritiek horen geven. Dan geeft dat niet. Um, maar we gaan, uh, we gaan niet na, wat is het nu, drie weken stoppen. Want uh, juist de radio, bij alle media denk ik. Maar juist de radio, als je iets verandert, dat kost echt heel veel tijd om uh, te weten of iets werkt of niet. Ja. Dus... Uh, we, we, we, we gaan evolueren, maar niet op dit moment. Nee, maar je zou ook kunnen zeggen, uh, twee plaatjes, laten we zeggen zes minuten muziek. We diepen de gesprekken wat verder uit. We leggen er een laagje bij, want het moet vaak ook allemaal maar snel, snel, hè? Uh, Nou, dat doen we in de ochtend en in de middag zeker allebei. Uh, uh, dus uh, uh, we, hebben die, we gebruiken die, uh, die muziek juist... Juist ook om het niet snel sneller te laten zijn... maar om een andere sfeer aan die uitzending mee te geven. En als we nog uh, meer gesproken woord uh, zouden uh, zou doen... dan denk ik dat uh, de concentratie uh, soms ook wel eerder afneemt dan toeneemt. Maar wat, maar wat doe je dan met die kritische reacties van mensen die zeggen... voor muziek zoek ik andere zenders op? Nou, daar luisteren we heel goed naar. Ja. Uh, die die nemen we mee uh, in onze evaluatie, um, maar uh, uh, ik kan nu zeg maar niet uh, uh, al de balans opmaken, want er zijn ook ontzettend veel luisteraars die uh, niet reageren misschien en die een hele andere mening hebben. Uh, dus ik heb even tijd nodig om, uh, om de balans goed op te kunnen maken. Ja, wanneer ga je die balans opmaken? Nou, dat gaat wat ik net zei. Dat, daar zullen we zeker een paar maanden overheen laten gaan. Hmm. Is het niet ook een bezuinigingsoperatie? Want muziek uh, kost minder natuurlijk aan Buma Stemra geld... dan een uh, verslaggever op pad. Ja, dat klopt. Maar de grap is... Uh, ik heb uh, aan dinsdag een overleg... omdat uh, uh, we meer geld uitgeven... en uh, we moeten analyseren hoe dat komt. En dat heeft onder andere te maken met... dat we meer live verslaggevers in de uitzending hebben. Vooral in de middag, in de ochtend ook... Dus, um, iedereen, ik heb dat ook gemerkt op een weblog, uh, nou. mensen, uh, mensen die zeggen het zal wel een bezuiniging zijn. Als ik dan zeg dat dat niet zo is, want we hebben net zoveel verslaggevers, net zoveel mm. redacteuren, dan geloven ze dat niet uh, zomaar. Nou, dat, dat begrijp ik best, maar, uh, het is niet, uh, het is toch niet het geval. Nee. Nou ja, Giselle, uh, uh, je moet leven vrees ik met uh, de tegenstanders uh, die uh, taai en uh, ferm zijn in uh, wat ze zeggen. Dank. Nou, ik hoop dat ik de tijd krijg uh, van die tegenstanders ja. om uh, uh, uh, ons te overtuigen. Goed. Sebastian uh, Timmerman, jij bent aan de tweede marge van de 500 meter begonnen, geloof ik daar, hè? om te kijken althans. Bij de vrouwen, inderdaad. En uh, we wachten af, in spanning natuurlijk, wie er uh, dadelijk uh, wereldkampioenen gaat worden. Alhoewel, de voorsprong die uh, Sangwali heeft opgebouwd in die eerste heat is al enorm hoor. Uh, 45 ste naar Fat Kulina, 47 ste naar Wolf en Thijsje Unema die uh, allebei de derde tijd reden in honderdsten, in duizendsten was Unema sneller dan Wolf... Die komen allemaal later in de baan. In de laatste drie ritten gaat de strijd echt los om het goud, het zilver en het brons. Vooral dus om het zilver en het brons achter Sangwali. Nu in de baan Laurine van Riesen in de achtste rit tegen speciaal voor Ben van den Burg Judith Hessen. Eerste start was niet goed, dus moet de tweede start wel goed zijn. Tweede start is goed. Hessen gestart in de buitenbaan. Heeft dadelijk dus de tweede binnenbocht op volle snelheid. En Laurine van Riesen in de binnenbaan gestart. Van Riesen die in de eerste serie niet verder kwam dan de negende plaats. Nu open met 10. 44, 10, 28 voor Judith Hessen. Zoals altijd, een geweldige opening voor haar. Van Riesen kwam niet helemaal lekker door die eerste binnenbocht heen. Ze was het iets meer stappen dan goed zijwaarts afzetten. Hessen komt eraan. De Duitse zit dieper dan Laurine van Riesen. Komt onderdoor. Daar heeft Van Riesen nu wel een richtpunt aan op die laatste 100 meter. Maar het verschil is wel behoorlijk hoor. In het voordeel van Hessen. Snelste tijd in de tweede serie is 38, 30 van Zang. Die tijd blijft buiten bereiken. En de tijd van Van Riesen valt tegen de 38, 78. Daar gaat ze Mee, uh, veel tijd en veel posities mee verliezen voor het algemeen klassement. Eén tussenrit nog. En dan gaan we naar de drie slotritten. De ritten waarin dus de strijd gaat losbarsten. Vooral met zilver en het brons. Want als uh, uh, Sangwali geen fouten maakt, gaat zij het goud behalen. Hier is Sochi. Is dat weer een mooie bocht uh, van de hersen, uh, Ben? Nou, ik wil hem close zien. Dan vind ik hem altijd ja? heel mooi. Dus nu vond ik hem gewoon... Ja. Zeg, uh, ja, de ontknoping uh, moet natuurlijk uh, ja, kom, komen. Ja, wie zet jij je geld in? Nou, dat is Lee. dat is makkelijk. Ik heb meer van Oenema, kan dus nog tweede worden. Maar ja, je weet het, dat vind ik wel mooi van een 500 meter. Weet je, de spanning komt straks ook wel. Weet je, het is wel... Het is niet zomaar ah, makkelijk. Een 500 meter ligt zo nauw... als je ook nagaat hoeveel slagen je doet uiteindelijk. Hoeveel zijn dat dan? Uh, vroeger had... Zimmerman uh, had een boekje, was in de jaren 60 was 78... Uh, nee, weet maar uh, weet je, maar dus uh, de, je telt, tel je onderweg ja, te slagen, Nee, je uh, telt uh, ze niet, maar je voelt het je voelt aan. Het? Uh, ik als kijker tel heel veel, vooral lange afstanden, weet je, zes of acht, meestal acht, en op het eind wordt het de tien als je iets meer in je ritme gaat. Bocht binnenbocht twaalf, buitenbocht veertien, en moet, kijk, schaatsen is een dans, er moet een ritme inkomen, en dat is dat zie je, weet je, dat zie je zo mooi bij Smekens. Alles, weet je, het is helemaal gelijk. En op een 500 meter, één kleine verstoring is het niet meer gelijk. Ja, en, en, weet je, en dan zegt de commentator, eh, niks ten nadelen van Sebas... maar ook zijn televisiecollega's, ja, dat is een uh, slechte tijd... Ja, ik bedoel, en dan spreek je misschien wel over een verschil van... wat is het, 0,1? Uh, ja, maar hebben een gelijk. Ja, ja, maar zeker... Uh, nou, als maar, het is slecht is, is het slecht. Maar is dat, is dat dan slecht? O, of is dat gewoon iets minder goed dan al die anderen? Ik bedoel, je kan het ook ja, maar, dus omkeren. Ja, maar sport is natuurlijk wel heel vaak gewoon heel erg ja, absoluut. Ja. Absoluut in dat moment. En ja. ik weet, weet je, we hebben net gezegd... je moet er vaak op een langere termijn yes. kijken. Maar ja, nu ja. gaat het gewoon om goud, zilver of brons. Ja, ja Sebast. Ja, ja, ja, ja, absoluut, he, absoluut, ja, absoluut. Dan Zij zeg zijn jij noustaan... slechte tijd. Slechte Zij, tijd. Zijn, zijn slechte tijd? Ja, ik ja. zag geen slechte tijd Joost nee. van de nee. 38, 24. Snelste tijd in de tweede heat. Net iets sneller dan Cordaira. Nou, ik had Margot Boer net nog niet genoemd. Die uh, nee. had uh, 38, 82 gereden. Ja, dat, dat vind ik een slechte tijd. Want Margot Boer in totaal, in, ik, in, ja. Ja, ja, staat al tiende in het totaalklassement... Maar Margot Boer kan veel beter kan veel beter dan ze vandaag heeft laten zien hier in Sochi op de Olympische baan. En dan moet je dat ook kunnen zeggen, Vind. Zeker, ja. uh, Heather Richardson bijvoorbeeld heeft een top WK-sprint gereden in eigen land, in Salt Lake City. Daar werd zij wereldkampioen sprint. Ze kon met de druk omgaan. Dat bewees ze eigenlijk voor de eerste keer. Want de laatste twee, drie seizoenen... zeiden we wel eens vaker bij Heather Richardson... dat ze eraan zat te komen. Dat ze kans hebben was op eremetaal. Maar dan ging het echt om de hoofdprijzen. En dan ja, geef ze net naast dat eremetaal meestal. Bijvoorbeeld vorig jaar in Ereveen. Vierde op de 500 en vierde op de 1000 meter bij de afstand. In Salt Lake City was het raak. Was het in de roos voor Heather Richardson. Maar de topvorm die ze toen had, heeft ze niet meer. Ze is ietsje minder geworden... Maar de eerste 500 meter was dan wel weer aardig. Met 38,29 doet ze dus mee in die strijd achter Sangwa Wali. Bij Jing Wang is de tegenstander. Bij Jing Wang werd de vijfde in de eerste serie. Was in die eerste serie 700 ze sneller dan Richardson. En opent nu veel beter dan Heather Richardson. Want er zit bijna twee tienden van een seconde tussen. Richardson slecht vertrokken dus op deze tweede 500 meter. Wang kan toeslaan nu ook in de tweede binnenbocht. Daar komt Wang onderdoor de Chinezen bij Heather Richardson. Kan Richardson nog wat goed maken in de laatste 100 meter? Nee hoor, Wang... Gaat deze rit met overmacht winnen. En gaat ook een hele snelle tijd neerzetten. Want ze rijdt ook een 37er. 37-82. En dat is pas de tweede 37er van de dag. Want in de eerste heat was alleen Sangwa in staat om binnen de 38 seconden te rijden. En dit is een, uh, een goede rit van uh, Bijing Wang. Bijing Wang, 37-82. Betekent dat zij hier ook wel de druk opvoert, natuurlijk. Op, uh, voor uh, Thijs Joenema. De, de ranke schouders van Thijs Joenema. Die dadelijk in de laatste rit gaat starten. tegen Sangwa Lee. En Olga Fadkoulina en Jenny Wolf. gaan we nu in de baan ziet, uh, zien. Bij Jingwang, Wang. Ja, goede rit hoor. Hele goede 500 meter, die 37-81. Richardson valt dus tegen. 38-46 in de tweede serie. Daarmee ook behoorlijk langzamer dan in heat 1. Betekent ook dat bijvoorbeeld Kodaira uit Japan... en Eidova uh, uit Kazachstan, Richardson voorbij zijn gegaan... in het klassement over de twee 500 meters. Daar staat Wang nu bovenaan. Jenny Wolf in de baan tegen Olga Vatkulina... Wolf reed dus in honderdsten dezelfde tijd als Thijsje Oenema in de eerste serie. Was drieduizendsten van een seconde langzamer dan Thijsje Oenema. Vatkolina werd tweede in de eerste heat, 500 meter. 200ste voor Thijsje Oenema. En mag maar 800 800ste verspelen op bij Jing Wang. Dus 37-89. Dat is een richttijd voor die Olga Vatkulina Die vertrokken is in de binnenbaan tegen Jenny Wolf. Wolf was in de eerste serie niet helemaal goed weg. Die verloor wat tijd op de eerste 100 meter. Wolf opent nu beter. 10-35. 10-50 is de opening van Vatkulina Maar nog steeds niet in de 10-2 voor Jenny Wolf. En dat deed Jenny Wolf altijd wel in haar topjaren. Ze heeft nu wel een richtpunt aan Olga Vatkulina op de kruising. Ze kan naar het rood-witte pak van de Russische toerijder. De jonge 23 jaar oud pas, de wereldkampioen op de 1000 meter, Vatculina. Gaat hij misschien wel verslagen worden door Jenny Wolf op de 500 meter? heat twee, of komt Vatculina nog terug? Ze komt nog terug. Wolf valt stil en de ritwinst gaat naar Vatculina. 37,94, dat is niet genoeg om Wang voor te blijven. Wang, die gaat Vatculina voorbij in het algemeen klassement. Wolf rijdt ook een 37er. Oei, oei, oei, wat zit er dichtbij heen? 37,97 voor Jenny Wolf, die daarmee op de derde plaats staat... Met nog één rit te gaan. Bij Jingwang doet dus goede zaken. Klimt na, door deze uh, 37-81 in heat 2. Is Fat Kulina voorbij? Staat nu nog op goud. Maar dat goud, ja, zeggen we toch de hele tijd al. Zo normaal gesproken naar Sangwa Lee gaan. De Koreaanse, die 37-69 heet in de eerste heat. Maar wat kan Thijs Unema? Zal dus ook in de 37 seconden moeten gaan rijden. op deze baan hier in Sochi. Terwijl Unema normaal gesproken alleen maar waarop de snelste banen ter wereld, zoals Calgary en Salt Lake City... in de 37 seconden kan rijden. Unema moet doen wat Beijing Wang deed. Moet doen wat Olga Fatkulina deed. Moet in de 37 seconden rijden om een medaille uiteindelijk te behalen. Anders zou het wel eens kunnen zijn dat ze weer op die vermalende vierde plaats gaat eindigen. De plek waar ze dit seizoen al een keer op stond. Namelijk daar in Salt Lake City, bij dat wereldkampioenschap sprint. toen ze een geweldig Nederlands record reed, 37-06 op de 500 meter. Maar door uh, een uh, matige tweede duizend meter uiteindelijk net naast het podium terecht kwam. Het wordt stil in de hal, de Adler Arena in Sochi, waar Unema in de starthouding staat en vertrokken is voor die laatste rit tegen Sangwa Lee. Dus Lee 37, 69. Nog altijd de snelste tijd van de dag. En Lee en Unema gelijk op over de eerste 100 meter. Goed begin van Unema 10, 27. Prima opening van Thijsje Unema. Door de eerste buitenbocht heen moet ze het verschil nu gaan goedmaken. Ze kan naar Lee misschien wel toerijden op de kruis met, uh, kruising met de lange, rakenklappen. Thijs Oenema, de 24-jarige in uit Heerenveen. Vorig seizoen dus derde op het WK. Komt via de binnenbocht dichterbij. Het verschil is niet groot. Lee leidt. Lee leidt. Oenema ligt op de tweede plaats. Lee rijdt nu weg bij Oenema. Rijdt hij de wereldkampioen? Lee? Ja, Lee wordt wereldkampioen. A.I. en Oenema rijdt niet in de 37 seconden. Dat is niet genoeg. 38-0-3. Daarmee wordt Oenema vijfde op de tweede serie. En ook vijfde in het eindklassement medaille zit er net niet in, want het verschil tussen brons van Fatkulina en de vijfde plaats van Unema is 1100ste van een seconde slechts. Het goud gaat ze dus, zoals verwacht, met twee heat-overwinningen naar Sangwali voor de tweede keer in haar carrière wereldkampioen op de 500 meter, nadat ze bijna op twee 500 meters na alle 500 meters dit seizoen won internationaal. Slaat ze nu toe zoals verwacht op dit WK. Lee wereldkampioene bij Jing Wang uit China is de best of the rest. Wordt tweede Olga Vatkulina uit Rusland na het goud op de duizend. Nu het brons op de 500 meter. Wolf wordt vierde en Thijsje Oenema strandt op plaats 5. Die vijf, vooral eigenlijk van 2 tot en met 5 zat het heel dicht bij elkaar. Thijsje Oenema komt dus 1100ste tekort voor een medaille. En straks de ontknoping op de 500 meter bij de mannen. Ben van den Burg, je hebt uh, even gekeken. Uh, ja, Thijsje maar ah. Ja, valt tegen. En ze had een goede opening, dus dat is helemaal raar. Ik vind die Fatcolina, derde en ook al goud. Dat is echt die Russen. Zie je toch weer hoe dat scheelt. Hè, als je gewoon heel veel geld krijgt en je mag trainen wat je wil. Dus dat vind ik mooi. En Lee, die 37, 65, tweede rit. Pff, hard, jongens. En die Wang ook weer. Hè. Die, wordt nu, uh, die wordt tweede, nu ja. Wang. Die had een hele goede tweede rit ook. Ja, dit was toch weer een hele mooie 500 meter ja. bij de dames. Nou ja, het is de aanloop naar de Spelen volgend jaar. Sortie 2014. Ga jij daar nog iets uh, doen? Uh, iets uh, dat iets het, commercieels dat misschien dat met de apps en? Uh, geen idee natuurlijk. epsen Apps en, dansen. <laughs> de apps en dansen. Nee, maar dat komt op het laatste moment. Ik was afgelopen zomer in Londen voor, voor, voor BNR. Ja. Dat was een fantastische ja. tijd. Zo'n spelen zijn altijd mooi. En staat er nog een maat op Sven Kramer? Of is dat gewoon volgend jaar goud, goud? Nou, jongen, dat zag je gisteren op de tien. Ja, werd met Johan Pers met die tweede. En natuurlijk Sven. Het is Sven, oh. hè. Sven. En ik, hij is heel erg goed. Maar, weet je, ik... Vier jaar geleden dacht ik... Sven kan makkelijk vier gouden medailles winnen. Ook op de 500 meter. En ook op de achtervolging. Dus vier. En dat is iets magisch, hè. Zoveel gouden ja. medailles winnen. Uh, nou, Art Schenk heeft het uh, Ja, Ars Schenk. Dat uh, was het? Sapporo. Ja, ja, drie. ja Sapporo. Drie. Ja. En... Uh, en natuurlijk, uh, nou Erik Heide vijf en ook Irene Wus kan er ook vijf vinden. Maar goed, even terug naar Sven. Maar nu denk ik, joh, hij mag er blij zijn met drie, want die team wordt echt moeilijk hoor tegen Jorrit Bergsma. En Bob de Jong still going strong. Ja, die hè? Die moet eeuwig doorgaan. Ja? Het is mooi als mensen eeuwig doorgaan. En ook, dus ook mooi mensen stop op je hoogtepunt. Nee, stop hmm. op je dieptepunt. Je moet ook het dat verlies meemaken. Uh, vriend. Rintje Ritsma gedaan, hè? Ja, goed, hè? Eentje, rintje, rintje. Ja, rintje, Rintje, Rintje. Rintje, <laughs> jongen. En het is juist belangrijk dat je ook voelt van... Nee. hé, hey, ik ben niet meer de beste. Ik ben slecht. Weet je, ik ben oud. Maar wat beweegt een mens om dat proces toch mee te maken? Behalve, ik bedoel, als je paus bent... en de vorige, vorige paus deed dat, die ging tot het einde door. Maar het hoeft niet. Nee, maar het is mooi omdat je dan... Weet je, het mooiste is natuurlijk jezelf goed leren kennen. En het is, weet je, je bent ja. ook gewoon als je verloren hebt... dat je oud bent. En maar aan plein de... publiek... Waarom, wat maakt dat nou uit? Nou ja, je hoeft niet alle teleurgang uh, zo zichtbaar te maken. Nee, je moet nee, nee, niet zijn. Er zijn zi grenzen. Nee, ja, nee, dat klopt. Dat klopt. Maar ik bedoel, jij wil wel grenzen opzoeken, maar dat zou toch wel een grens zijn hoor. Dus nee, je maar dat ziet er ook. Dat ziet er ook dus. soms vies uit en uh, ja. weet je, dan, uh, het moet wel ja. een beetje est het moet esthetisch wel even waardig zijn. Maar een, een, een, een mooie oude schaatser, ja. weet je, dat vind ik hartstikke mooi die ja. dan zijn rondjes rijdt. Ja, zeg jou. Uh, ik zag nog één keer, jouw vriend Rintje, die heeft het idee om het Olympisch Stadion onder water te zetten en daar een uh, toernooi te organiseren. Is een goed idee, Ja, zou je ja, denken? Het idee was al uh, is oud, maar om het nu uit te voeren, ideeën zeggen niks, nee, het zeg, gaat om uitvoering. Ja. Maar om het Olympisch Stadion om onder water te oh ja, zetten. Nou ja, maar het is wel de volgorde: eerst een goed idee en dan uh, als, als het goed is, wordt het uitgevoerd, ja, toch? Er zijn miljoenen goede ideeën. Ja. Ik kan op internet kan ze zoeken. Good ideas. En ik vind alleen maar goede mm. ideeën. Het gaat om uitvoering. Want daar loopt het altijd vast. En Rintje heeft dat, dus, dat idee om het Olympisch Stadion vol te krijgen. Gaat het hem lukken denk je? Nou, ik hoop het. Ik ondersteun het van harte. Ik wil de arena ook vol. Ik wil de Kuip vol. je <laughs> moet Nee, grote stadions. Weg uit Tiel's. Tielf mag ook blijven. Maar we moeten ook wat meer we, we, we, um, Vrije open denken. Dat we het ook in het Olympisch Stadion. Prachtig. Ben, ik ga je bedanken voor je aanwezigheid hier. Nee, gingen. jij bedankt. Hartstikke bedankt. Het was, uh, het was uh, een mooie zondagmiddag. Wat ga je nu doen? Ik ga naar huis en dan ga ik schaatsen kijken. Oh, nou, Tim Ranzijn laat via Twitter weten dat je inspirerend gesproken hebt... rebels en uh, gebaande paden durft te verlaten, dus neem het mee. Stel okay, de ijdelheid. Bedankt. Interessante onderwerpen, zegt André, die je aansnijdt. En uh, meneer Buwalda, fijn om je zo te horen spreken. Dus... Uh, nou, jij kan... Uh, ja, maar de negatieve heb je eruit gehaald natuurlijk. Nee, nee, dit zijn de reacties. Nee, <laughs> okay. meer hebben we niet. Dus uh, op is op. Uh, tel ook uw zegeningen. Mooi zondag. Straks langs de lijn. Veel meer schaatsen nog. De perstribune is een programma van Max.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 Dit is Radio 1.